met jullie en um, we gaan het vandaag hebben over Godspiegel en wat daarbij hoort ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar um, ik ben deze week ben ik op een conferentie geweest, Vrij Zijn, wie kent de Vrij Zijn conferentie toevallig, ja, een conferentie waarin je heel veel met elkaar zingt, uh, diensten hebt, net zoals hier um, waar predikers dingen vertellen en ik ben op die week echt gewoon zo weer opgebouwd en bemoedigd. En ik ben net een dag terug, dus ik ben uh, blij dat ik nu ook weer mag uitdelen en anderen mag vertellen over God. En uh, daar ga ik jullie een stukje meenemen. Een tijdje geleden, um, ongeveer een half jaar geleden, iets minder lang, moest ik een presentatie houden op school. En die presentatie was voor een vak en ik moest een presentatie houden. En um, ja, die presentatie die ging eigenlijk helemaal niet goed. Ik had hem wel voorbereid, maar ik moest hem houden en ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Um, de leraren vroegen moeilijke dingen over theologie en eigenlijk wist ik niet zo goed meer wat ik moest zeggen. En na die tijd, toen voelde ik me eigenlijk uh, dom. Ik voelde me niet goed en ik was uh, een beetje onzeker over mezelf. En ik had een vriendin en die zei ze van, hé hey Niels, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal niet onzeker te zijn en je hebt het prima goed gedaan en je mag gewoon stapjes doen om te leren, om te groeien. En die zei, God heeft een goede toekomst voor je, die heeft hoop voor je en... Nou, die weken daarna op stage heb ik ook nog voor groepen moeten staan. Dat ging eigenlijk best goed. En nou, dat was tof om te merken. En die vriendin die hielp me eigenlijk een spiegel voor. Misschien herken je het wel. Situaties in je leven dat je onzeker bent over jezelf. Dat, je, dat er dingen om je heen gebeuren, stormen in je leven. Waar je zelf eigenlijk geen grip op hebt. En dat je in je hart geraakt wordt. Misschien als je je baan kwijt bent geraakt. Of als je nog geen woonplek hebt hier in de buurt. ...of als je alleen thuis bent. Kunnen dingen in je leven zijn... ...stormen in je leven... ...waarin je in je hart geraakt wordt. En daar gaan we vandaag... ...meer over horen... ...en meer naar kijken. Ik ga met jullie een uh, verhaal lezen... ...en dat gaat over koning David. Wie van de kinderen kent koning David? Nee? Jawel? Goed zo. O, Koen? Ah, netjes... Ja, koning David was, een, uh, die was nog geen koning in de tijd van dit verhaal. David die groeide op als een schaapsherder en hij was de jongste van uh, alle broers. Hij groeide op, gewoon ergens in een weilandje met zijn schapen. En God die had een groot plan met hem, want hij zei, David, ik wil graag dat je koning wordt. En ik wil graag dat je straks voor mij een koning wordt. Terwijl David was een nou, kleinere jongen dan zijn broers. De broers die waren allemaal fors, allemaal sterk. Maar God had een plan met David. En David die, uh, is hiervoor is die op de vlucht geslagen al. Voordat we, voor dit verhaal is hij op de vlucht geslagen. Want Sal, de andere koning die destijds koning was, die wou hem doden. Die zei, hij was jaloers omdat hij zag dat David iets in zich had, wat God hem had gegeven. God die deed overwinningen door David eh, van levens. En David was op de vlucht geslagen. En um, ja, zijn leven was echt een God had iets beloofd, maar die weg daar naartoe, Nou, dat was geen pretje. Ik zou niet graag in Davids schoenen willen staan. En denk er maar zelf over na of je dat wel zou willen. Zijn emoties... Moet je je voorstellen dat je op de vlucht slaat... Dat mensen je willen doden. Nou, misschien kun je het wel voorstellen... Of heb je het meegemaakt. Nou, het lijkt me ontzettend heftig om mee te maken. En... We zijn zometeen bij 1 samen 25 gaan we lezen... En de intro van het verhaal is eigenlijk dat David op de vlucht is. Hij is in de woestijn bij Paran. En um, hij is daar met zijn knechten. Met zijn mensen die met hem mee zijn. Met wat uh, vee. En hij wil iemand om een gunst vragen. Hij vraagt Nabal. En die vraagt hij om een gunst. Want Nabal dat was een rijke man. En die leefde uh, in de buurt daar. En die had ontzettend veel vee. Die had veel geld in die tijd. En hij vroeg hem om een gunst. Hij zei, ik wil graag eten van je hebben. Want, hij had destijds, had hij dat ook terug gedaan, uh, um, had hij voor het vee gezorgd. Welkom. zoek lekker even nog een plekje op. En die man, Nabal, die had eigenlijk echt heel hard gereageerd. Hij zei, aan die onbenul, daar ga ik echt helemaal niks aan geven. Wie is die slaaf? Wie is die jongen? Wie denkt er wel niet wie die is? Ga ik hem wat geven? Nou, absoluut niet. Hij was egoïstisch. We gaan nu lezen vanaf 1 Samuel 25... en dan vers 20 tot 35. Bladzijde 430 in de Bijbels van jullie. Ik lees hem hier uit de uh, Nieuwe Bijbelvertaling. Bij jullie staat hij in de Staatvertaling... Het is best wel een flink stuk, dus zet je even schap en probeer te focussen. Bladzijde 430. Goed, ik wil jullie helpen met We stappen vanaf vers 20 in. En David is hiervoor in zijn identiteit geraakt, echt in zijn hart geraakt. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. David was nog steeds vreselijk kwaad. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt en wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van een mannelijke slag in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze voor haar ezel aan. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei, Mij treft alle schuld, meneer. Sta me toe het woord tot u te richten. Wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenkt alstublieft geen aandacht aan die domme praatjes maken van een nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik u bode, zelf maar te woord gestaan. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en waar u zelf leeft, de Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen handen te nemen en de bloedschuld op u te laten. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tocht heeft vergezellen. Vergeef me alsjeblieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt in de strijden voor de Heer. En mag bij u in uw leven <coughs> geen spoor van kwaad te vinden zijn. En mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven... Veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer uw God de lef, mensenlevens bewaart, maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat uw geweten hebt belast door het recht in eigen handen te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet uw rest dan niet, David antwoordde, ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En ik dank u voor het verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen handen nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zowaar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om in kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van als familie morgen vroeg niemand meer van het mannelijke geslacht in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden. Ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord. En uw verontschuldiging aanvaard. Dat is het stuk dat ik met jullie wou lezen. En dan zie je eigenlijk dat David woest is. En dat hij gewoon vanuit die emotie van boosheid en van, van belediging. Want Nabal die had hem echt beledigd tot in zijn hart. Want hij zei... Wie is die slaaf, zei hij aan het begin van de versen. Wat denkt die man van niet? Terwijl dat David de koning zou worden. God had een groot plan met hem en David die werd eigenlijk ja, daar helemaal van weggetrokken. Terwijl dat David goede dingen voor die nabal had gedaan, kreeg hij stank voor dank, zoals hij zegt. En wat doet David? Hij gaat recht op zijn doel. Op. Als een echte man zou we misschien wel zeggen, boos, ja, ik ga hem pakken en ik dood hem zelfs. Nou, nogal heftig. Hij neemt het recht in eigen handen. En we gaan ook verder kijken euh, naar, de, naar hoe Abigail eigenlijk een spiegel voorhoudt bij David. Hoe God eigenlijk door die mevrouw een spiegel voorhoudt bij David. In de eerste versen of vers 23 tot 25, daar zegt ze ten eerste sorry. Het is een rot situatie. Dit had niet mogen gebeuren. En eigenlijk is die vrouw heel nederig. Want... Ze laat de schuld op zich komen, terwijl die man het heeft gedaan. Maar ze schaamt zich misschien ook wel. Ze geeft erkenning aan ook zijn emoties. Van ja, het had echt niet gemoeten. En uh, ja, het is ook rot. Ze zegt, wil je het ook vergeven? Ze vraagt eigenlijk sorry aan hem. Maar ze laat hem ook zien hoe God naar hem kijkt. Want ze zegt, het huis van David zal blijven voortbestaan. Dus eigenlijk zegt ze, God heeft een plan met je David en richt je daarop. Ze houdt hem op het goede pad en laat hem zien hoe God met David verder gaat. En ze zegt, David, als God zijn plan met je heeft, dan is het belangrijk om een zuivere man van God te zijn. Het is belangrijk dat je niet die bloedschuld op je laat door zomaar het recht in eigen handen te nemen. En ik denk ook in ons leven is het belangrijk, als God een plan met ons heeft, hij heeft een plan met jullie, om eerlijk te zijn, onzuiver te zijn. Om je keuzes goed te handelen en niet je recht in eigen handen te nemen. David was hier een achtbaan. Maar wat David... Of David was niet achtbaan. Hij had veel emoties. En dat was een achtbaan voor hem, denk ik. En de reactie van David is dat hij sorry zegt. Dit had inderdaad niet moeten doen. Dat hij anders gaat handelen. In het volgende hoofdstuk gaat hij Sal niet doden, terwijl hij daar de kans krijgt. En zegt die Heer... U zal me leiden en ik geef het recht in uw handen, want u heeft het recht in handen. En David, die keert af van de weg wat hij wou doen. En hij zorgt dat God doet wat hij mag doen. Maar een stukje meer naar ons eigen leven. Hoe is jouw situatie? Hoe is je situatie nu? Ben je wel eens de laatste tijd in je hart geraakt, in je identiteit geraakt? En ik heb een vraag op de biemer... Is Die je even voor jezelf mag afvragen. Wanneer ben ik in mijn identiteit geraakt? Of in mijn hart geraakt? En hoe ben ik daarmee omgegaan? Neem er even tijd voor om even zelf over te Hoe ging je met die situatie om? Hoe reageerde je? Hoe was dat voor je? Liet je, je meeslepen door je eerste gedachten: van misschien wel raak of verdriet of pijn? Of heb je op God kunnen richten? Heb je kunnen bidden? Misschien zit je hier al voor het eerst en denk je: God, nou, ik deed het niet met God, ik uh, deed het wel zo, zocht het wel zelf uit. Zelf ben ik wel eens geneigd om het zelf te doen. Om me veel aan te trekken van wat anderen van me vinden. En dan raak ik eigenlijk een stukje weg van hoe God naar me kijkt. Hoe God een plan met mijn leven heeft. En hoe die een spiegel voor wil houden. Ik heb een huisgenoot. En uh, die huisgenoot die kan nog wel eens met uh, angstklachten, met depressiviteit. En ik merk dat je elkaar ook echt mag helpen. Um, de laatste tijd heeft hij dat weer. En dan mag ik gewoon met hem samen oplopen. Mag ik een spiegel voorhouden als het in zijn hoofd donker is? Als hij geen licht meer ziet, mag ik hem wijzen: van... Hey Daniel, je bent een held, je bent een mooie vent. Kijk eens terug hoe je daar was, hoe je een mooi persoon bent. Kijk eens terug hoe God naar je leven kijkt en hoe hij jou ziet. En ik merk, als je dat bij anderen doet, dat die weer, dat er gewoon echt letterlijk gewoon licht komt en dat die weer stappen durft te nemen. In de laatste week, godzijdank, is die ook. ...in het dal juist met God weer verder gegaan... ...en is hij met hem weer stapjes gaan nemen... ...en wilde echt zijn fundament weer op God bouwen. En ik denk dat het echt belangrijk is dat we... ...als vrienden van elkaar gelovigen... ...als buren elkaar ook soms een spiegel voor houden. Een spiegel klinkt misschien hard... ...maar een spiegel van liefde... ...en een stukje niet in één keer pan, ...maar in een proces ook, naast hem dan meelopen. Misschien als je dit hoort... En dit verhaal van David hoort met zulke heftige dingen, denk je wel van, ja, pff, dat was David. Die gast die maakte zulke heftige dingen mee. In mijn leven maak ik niet zulke heftige dingen mee. En hoe spreekt God dan tot mij? Nou, ik denk dat God door de Bijbel heen wil spreken. We hebben net de Bijbel opengeslagen een boek waarin heel veel wijsheid van God staat. waarin in Gods hart naar ons uitgaat. God wil door zijn heilige geest spreken. Als we gaan geloven, dan wil hij de Heilige Geest in ons uitstorten, zodat we zijn stem kunnen verstaan. Zodat we liefdevol naar anderen gaan doen, zodat we veranderd worden. En we kunnen ook elkaar helpen daarin, om te kijken hoe God naar ons kijkt. Toen ik dit um, mee bezig was, dacht ik, ja, emoties, zijn emoties verkeerd dan? Mag je geen woede hebben aan het begin? Of die emoties die er aan het begin zijn, is dat verkeerd als je in je hart geraakt wordt? ...dat ik me dom voelde of een beetje verdrietig. Is dat verkeerd? En ik denk dat het niet verkeerd is. Want daarin laat het zien ook een stukje hoe het in je hart is. En het laat ook... Um, ...in het verhaal zie je dat Abigail dat tegen David zegt van... ...hé, hey, dit is een rot situatie en dit is gewoon niet goed wat er gebeurd is. Dus die geeft ook een stukje acceptatie en bevestiging... ...van dat het vervelend is voor je en dat het rot is. Dus... Je hoeft niet direct al met een oplossing te komen. Die emotie mag er ook eerst zijn. Maar het is wel belangrijk hoe ga je daarmee verder? Laat je daar in je gedachten maar gewoon op de loop? Of ga je kijken van hé, hey, hoe ga ik verder? Wat is mijn fundament en waar bouw ik op? Hey, even kijken. Yes. Ik heb een uh, aantal vragen voor het laatst. Om gewoon eens nog voor jezelf na te denken over uh, de spiegel van. Pot. Een spiegel voorhouden aan jezelf. Een spiegel voorhouden aan anderen. En ik heb een spiegel meegenomen. Even kijken of je... Nou, hier. Zometeen wil ik eigenlijk de komende paar minuten nemen. Drie, vier minuten. Vijf. Dat je daarover zelf nadenkt. Van wat speelt er in je hart op dit moment? In welke situatie, welke situatie wil God mij een spiegel voorhouden? Voor wie kunnen jullie, kan jij, denk niet te klein over jezelf, een spiegel zijn? En in die tussentijd, als je naartoe bent, dan wil ik vragen of je voor de spiegel gaat staan. En gewoon aan God vraagt, Heer, hoe kijkt u naar mij? Hoe kijkt u naar mij? En ik geloof en ik weet zeker dat God met liefdevolle ogen naar je kijkt, omdat hij iets in je hart aanraakt waar je misschien mee aan de slag mag. En ik heb ook Bijbelteksten meegenomen: Bijbelteksten van hoop, van bemoediging, een stukje ook uit de teksten die ik hier heb gebruikt. En pak er straks er eentje van weg. En geloof als je hiervoor bidden dat God ook tot je hart wil spreken er doorheen en dat je die ook mag meenemen in het proces. Er zit ook Engels tussen, dus heel ook. We hebben nu uh, hier vijf minuten de tijd voor. Dan ga ik bij die spiegel vragen van heer hoe kijkt u naar mij? Amen.